Ik werd vanmorgen wakker, een lach op mijn gezicht doordat ik naast me keek. Had ogen nog gesloten, al kijk ze me niet aan. Ik word vanzelf week. Uit alle harten koos ze juist het mijne En liep dan door het zonnetje weer schijnen. Ik wil nu nooit meer zonder, dit gaat nooit meer voorbij. Ik wil voor altijd bij. En dus ik zag er nooit genoeg. Nu kan ik jou maar niet vergeten. Waar was je nou? Kijk je me aan, krijg ik het Spaans benauwd. Jij maakt mijn dromen waar. Waar heb je al?